Met het NOS Journal. De ledenraad van Ajax is al 2,5 uur over de aanstelling van Louis van Gaal als algemeen directeur. Vier leden van de Raad van Commissarissen stelden hem afgelopen week aan, aan zonder medeweten van Johan Kruijf, de vijfde commissaris. Toen Kruijf vanochtend bij de Arena aankwam, noemde hij de bijeenkomst de laatste ronde. Kruijf en commissaris Senhaven Haven hebben allebei de ledenraad toegesproken, die is nog altijd in overleg.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 In Spanje zijn de parlementsverkiezingen in volle gang. De conservatieve Partido Popular staat in de peilingen 17% voor op de regerende socialistische partij en gaat de verkiezingen vrijwel zeker winnen. De verkiezingen zijn vier maanden eerder dan gepland omdat het kabinet onder grote druk was komen te staan vanwege de economische crisis. De Spanjaarden kunnen tot vanavond 9 uur hun stem uitbrengen. Dan wordt het weer vanmiddag vooral in het zuiden zon. In de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en nevelig. In de zon wordt het hooguit een graad of 10. Morgen en ook de dagen daarna blijft het grijs en rustig herfstweer. Dit was het. Dit is Wijnandswaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A44 Amsterdam Den Haag tussen knalpunt Burgerveen en Wassenaar. En A73 Nijmegen Maasbracht tussen Venlo en knalpunt het Vonderen. Tot zover de verkeersinformatie.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 show As mad as it's so I That I could tell just how much you miss. Internet, Internet. Internet. Internet. Die hebben geen wensen, mijn vader heeft nooit Echte wensen gehaald Sommige mensen zijn erg bedachtzaam Anderen geven juist toe aan gril. Sommigen Sommige weten niet echt dat ze willen Maar ik weet het ja Wist iets wat ik wil ik vraag aan Sinterblazen heel de kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas. Allemaal alles en zelfs alles nog te doen, ze grijpen nog niets. Maar er zijn er ook voor wie in deze nog veel te kort voor een verlangen, lesje Sommige mensen vieren het samen, andere. to you.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 For liposuction, to detox for your rent Overdose of Christmas, I'm give it up for Lance My friends are all so cynical, We're refuse to keep the faith We all enjoy the madness, cause we know